5 uur. Renate Evers met het NOS Journaal.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 In het zuiden van Nigeria zijn zeker 175 gevangenen door gewapende mannen bevrijd. Ongeveer 30 aanvallers bliezen een muur van het gebouw op om binnen te komen. Het is nog onbekend wie er achter de bevrijdingsactie zitten. De afgelopen jaren hebben moslim-extremisten geregeld aanvallen op gevangenissen uitgevoerd om medestrijders te bevrijden. Maar het is onduidelijk of in de gevangenis extremisten vastzitten. Bij de aanval zouden twee mensen om het leven zijn gekomen en ook raakten een aantal personeelsleden gewond.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 Het weer, vandaag af en toe zon, vooral in het zuidoosten. In het noorden en oosten vallen buien. Het wordt 17 graden in het noordwesten tot 22 in het zuidoosten. Morgen is het tot de avond droog met maximaal van 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Ja, uh, dokter Bongelbrain bezinkt de parel in de mediawoestijn, Maar die parel in de mediawoestijn die is er niet, nacht. Uh, ik zal nog eventjes uitleggen hoe dat, uh, hoe dat zo gekomen is. Het kon gebeuren dat gistermiddag Adeline van Leer onderweg was... van Frankrijk naar hier, naar Hilversum, om dit hier te doen. Uh, ja, uh, dat ging allemaal niet door... Want uh, in België raakte ze betrokken bij een, uh, een naarverkeersongeluk... Uh, waarbij gelukkig alleen materiële schade uh, te betreuren viel. En uh, Adeline heeft gedaan wat uh, onder die omstandigheden het verstandigste is... namelijk teruggaan naar huis en uh, lekker bijkomen van de schrik. Ze ligt nu op één oor, mogen wij aannemen. En ik neem ook aan dat ze er volgende week weer is. Wie er wel is, dat ben ik. En uh, dat hoekje...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 He, but ye shall receive power after the Holy Ghost come upon you. Ye yeah. shall be my witness in Jerusalem and in Judea and Samaria yeah. and in the utmost of the world. Yeah. These are the words spoken by Jesus after his resurrection, talking yeah. to his disciples, even who had laid him out at Fort Bethlehem, lift up his hand and blessed him. Let us say amen. Yeah. Praise the Lord's power, even the witness of him.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 Winners, but so in the windness, winners, oh, winners, oh, winners, oh, so in the wind. Oh, Read about Samson from his birth strong with man, but ever on earth. Way back down in the ancient time, two three thousand fillers time, Samson care proof one in God, till it wise. Tell me why your strength might be. Talk to him so sweet it fell. Something clear is in his hand. Shame a Harry, right, clean it hand. Frank became as a natural man. We know. Son of none, pray to God and stop the sun. stop the sun in battle one, stop the sun in battle two, stop the sun in battle three, man and God disagree, stop the sun in battle four, God and man did one of all, stop the sun in battle five, God and man, make them sign, we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 Hallo.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 That it ain't coming back Cause I'm moving cause I got a pretty one Ja, uh, hoe doe je dat, jezelf afkondigen? Het is een soort uh, radioraamvertelling, uh, hedenochtend. ochtend... in uh, het laatste uur van de nacht van uh, Het Goede Leven. Dus dat wat ik net zei van tot volgende week, dat klopt wel... maar ook weer niet, want ik zit hier dus nog. Bent u daar nog? We gaan verder met Ko van Gemert, die zoekt en leest poëzie voor de nacht. En het thema, Suriname. Het lijkt me nu zomaar eens tijd voor Suriname, Surinaamse literatuur. Ik weet niet, dat, dat volg je misschien niet zo, maar er is nogal wat... Uh, ja, er zijn tegengestalde ideeën over de kwaliteit van de, van de Surinaamse literatuur. Wat bedoel je? Ja. Ja, bijvoorbeeld uh, Aniel Randas, ja. die heeft er bijvoorbeeld over geschreven. Ik citeer, we kunnen eromheen draaien, we kunnen optimisme en hoop voorwenden... We kunnen beweren dat het aan de Nederlandse uitgevers ligt... of aan de Nederlandse recensenten, aan het distributienet... of aan een cultuur die meer op luisteren is, die dan op lezen is georiënteerd. Maar het zijn per slot van rekening allemaal elegante smoesen... voor het feit dat de Surinaamse literatuur gefaald heeft. De Surinaamse literatuur is mislukt. Nou, nou ja... Daar was natuurlijk niet iedereen het mee eens. En, en uh, de kenner, Michiel van Kempen, die schreef in zijn literatuurbijbel in 2003... het jaar 2000 kondigde meer literaire talent aan... dan op welk ander moment in de geschiedenis van de Surinaamse letteren. Dus die is dan wel weer positiever, verwachtingsvol. Ik vind er een paar hele goede bij. Ja, er zijn geen twintig Nobelprijswinnaars te vinden, maar in Nederland ook niet. Maar ja, er zijn geen uitgeverijen of weinig uitgeverijen. Dus, in Nederland in de knipscheer. Precies, dus er gaan allemaal toch wel naar Nederland. De mensen die ja. graag wat willen uitgeven. Nou, ik wou zomaar eens wat, wat, wat voorlezen. Ik, ik heb een boek geschreven. Dat heet Paramaribo Brassa. Dat gaat vrijwel geheel... Met oh, Oog in Zuil. Ja, een paar, een paar jaar geleden. Ja. Vrijwel gele geheel over de Surinaamse literatuur. En ik, ik lees er een paar gedichtjes zo te hooien en te gras. Deze is van bekende Surinaamse dichter, Srinivazi, pas uh, 86 geworden. We hadden overigens tegenwoordig op Curaçao. En lees een gedichtje Suriname. Dit land heb ik gekozen. Hier geplant in het getij van de dagen en nachten mijn leven. Bij de schrokkige zee die het strand van mijn hart aanvreedt en stuk slaat op gezette tijden. Waarin een vergevingsgebaar legt tussen de wortels van wanhoop, kust voor latere geslachten. Het gedichtje is aan de Suriname-rivier te vinden, dat is een plaquette. Misschien het bekendste gedicht van Suriname is geschreven door Doopbroe. Wanbon heet het, één boom... In het straan Tongo. Ik lees het in Nederlands, want straan aan Tongo ben ik niet machtig, helaas. Behalve Brassa dan natuurlijk. Ik omhels je meteen. Okay. Maar dit geldt erzijde. Eén boom, zoveel bladeren, één boom. Eén rivier, zoveel kreken. Alle op weg naar één zee. Eén hoofd, zoveel gedachten. Gedachten om één soort heil. Eén God, verscheiden te aanbidden, maar één enkele vader. Eén Suriname, zoveel soorten haar, zoveel huidskleuren, zoveel aan talen, één volk. Je zult zien dat nogal wat van die gedichten ja, vaderlands liefend zijn. Dat, ja, dat hoor je in Nederland natuurlijk zelden meer dat iemand dat is ja, het oranje niet hadden. We. En wie was Dobro? Ja, Dobro was een, ook wel een van de bekendste schrijvers, hij is in 83 alweer overleden. Robin Raveles heette die oorspronkelijk, maar hij noemde zich Dobroeg. Okay. Ja, ik sla nu Ronald Phoenician maar even over. Dit, die verschillende keren president is geweest en in zijn jeugdjaren dichter. Wat ik uh, wel uh, leuk vind om even uh, te noemen is Cees uh, Notenboom. Ja. Yeah. Die raakte in de 50 jaar verliefd op Fanny Lichtveld. En dat was de dochter van Frans Lichtveld. En dat was weer de broer oh, van Lou Lichtveld. En ja. dat was weer de, de schrijver Albert Helman. Ja, ja ik ken hem goed. Ja, mooi. Maar dan. Uh, uh, nou ja, hij raakt verliefd op. Hè. En hij, hij uh, gaat er met een, met een boot heen, met een vrachtboot. En hij heeft daar later ook wel een gedichtje over geschreven. Daar wil ik de laatste zinnetjes even uitlezen. De vracht van de melkweg verlichtte de zwalkende vlakte... totdat hij de kleur kreeg van modder. Het schip anders rolde en de stuurman zei... Zand uit de Orinoco. Toen zag ik het land in het water, de mond voor de ogen... en later de stad van jouw huis. Hij trouwde met onze Fanny. Ja. Uh, heel kort, hij is in 57 getrouwd en in, in 64 alweer gescheiden... Maar hij bleef nog erg bevriend. Die Frans Licht had het overigens al voorspeld. Maar hij bleef met de familie bevriend. En over die vriendschap heeft hij later erg mooi geschreven, vind ik. Ik citeer hem toch nog even een paar zinnetjes. De vriendschap is gebleven. De familie heeft mij in haar grote omarming gehouden. Een vloeiende en bestendige band met een gezelschap van gewone en uitzonderlijke mensen. Die allemaal een tik van de tropen hebben keramisten en schrijvers, violisten en artsen... computerfreaks en advocaten, een narrenschip dat door de tijd vaart... en dat mij ooit in 1956 voorgoed aan boord heeft genomen. Om mijn leven verlopen zou zijn als ik ze niet had leren kennen... ik wil het me niet voorstellen. Mooie ode, ja. Ja, vind ik wel. Weliswaar geen Suriname, maar ik wilde het toch even zeggen. Wel een Suriname en een hele bekend is Michael Slorry... Wel de bekendste dichter denk ik, tegenwoordig van Suriname. Ging altijd met zijn in eigen beheer uitgegeven dichtbundeltjes de straat op... en verkocht hij dan aan mensen. Leuk. En uh, nou ja, zo bleef hij in leven. Goed. Ja. Hij is ook al van 1935, dus wel oud ben je dan? Nou, behoorlijk oud. Leeft hij nog dan? Hij leeft nog. Okay. Hij loopt niet meer zoveel op straat. En hij wordt geïnterviewd in mijn boek Parabare Mobrassa... door Patrick Meerzoek... Journalist van het Parool. Een heel leuk stukje. Ik lees het boek. Michael Slory, een klein gedichtje van hem. Aftans gedicht. Hoe lang leven is jou beschoren? Zolang ze mij nog willen horen. Vandaag ben ik hier, morgen ben ik daar geboren. Bea Vianen, dat wilde ik ook... Ik, ik lees een gedichtje voor is bekend geworden door de proza... En dat is echt zeer de moeite waard, maar ze is vergeten, denk ik, haar werk. en zij zelf ook, ik heb haar een paar keer opgezocht in Suriname, ergens achteraf, een treurige vrouw, oud, oud maar half ziek ook, wist ook al niet helemaal meer goed hoe het leven in elkaar zat. Vroeg aan mij, mag ik met jou mee naar Amsterdam in je koffer? Oh. Dat was een beetje treurig. Maar ze heeft prachtige dingen geschreven. Ik lees daar een gedichtje voor. Uh, Mea Veldkamp. Ik droomde dat ik geroepen werd om naar de weg te gaan. Ik fietste naartoe en herinnerde mij Mea... bij wie ik heel lang geleden op bezoek was geweest. Zij was boerin en vond het niet langer nodig... in de schoolbanken het Nederlands op te doen. De leegte die zij achterliet. Ik wilde hetzelfde maar was wezen en kon dat niet. Alle hiëaten ervoor en erna kon ik opeens niet verwerken... dat het einde van deze tocht niet mea was... maar een citrus aanplant waar je niet op uitgekeken raakt. Zoet was de geur van de bloesems... en zich zo ontladend dat ik er gelig door werd en stil. Het boek is voor gebaseerd op een route... Dus eh, bijvoorbeeld als je bij de Kwaterweg komt... dan lees je dat gedicht over de Kwaterweg. Okay. Dus het, het is niet per se het beste gedicht van Bier. Wat, wat is de naam van het boekje? Laat het zien. Paramamil Baraza? Ja. Okay. Literaire steden. Ja. Oké, okay. uitgeverij Boslummer. Oké. Okay. Nou, dan zal ik even kijken wat ik dan nog doe... Albert Helman. Ja, dat was dus een goede vriend van uh, mijn vader, had hem ontmoet in, be, toen hij bij de Verenigde Naties werkte een tijdje ja, in, in Washington. Hij, ja. en hij, heeft, hij heeft de, de geboorte van mijn zusje voorspeld. En, en dat, dat was zijn oude Indiaanse bloed, zei men. Oké. Okay. Nou, grappig. En nou is het weer heel toevallig dat ik net vorige week Noni Lichtveld, dat is dan wie de dochter ja. geïnterviewd heb, in de, voor een vormblad de Parkboden. Dus nou ja, het is allemaal, het komt allemaal bij elkaar. Nou, euh, de, de, de, hij heeft een gedicht geschreven over Sophie Redmond, de eerste vrouwelijke Creoolse arts. Maar dat is een beetje lang. Euh, Jozef Slagveer, daar wil ik toch ook nog wel wat van lezen. Omdat dat een van de 15 mensen is van de decembermoorden: hè, die in 82 vermoord zijn. Maar een jaar of 10, 15 eerder. Voorspelde hij dat al, lijkt het. Want zijn gedicht gaat als volgt. In memorie in mijzelf. Mijn dagen zijn geteld. Dit is reeds lang voorspeld. Voor ik geboren werd. De dood doet straks zijn plicht. Ik trek nog aan het licht. De drang te willen leven. Niets heb ik hier volbracht. Wel heb ik iets gebracht. Een orchidee die verdort in mijn graf moet rusten. Jozef slagveer. En schrijver die bij zijn leven nauwelijks iets heeft geschreven... maar postuum nogal geëerd is. Onder andere ook door Komrij. Die heet uh, Bernardo Aschetto, in 82 overleden. Daar lees ik nog een gedichtje van voor. Bespot mij niet vandaag, nu het mis is met mijn kleurkrijt. De tonen zijn te zwak van mijn mooie klarinet. Bespot mij niet vandaag... Nu ik met de spade omwoel mijn tuin vol bitter onkruid. En dan wou ik toch met Michael Slorry besluiten. Dat is aan het begin van een gedicht dat werd gesproken door Venetiaan. Toen in 2009 in Fort Zelandia die steen van die 15 vermoorde mensen werd onthuld. Toen begon eh, Venetiaan met een gedicht van Michael Slorry dat zo begint. Ik zal zingen om de zon te laten opkomen wanneer de sterren weggewassen zijn uit de lucht. Ja, dat was Co uh, van Gemert. Hij uh, zoekt wekelijks poëzie uit voor de nacht van het goede leven in uh, gezelschap. U hoort daar van uh, Adeline van Lier. Um, tijd nu voor uh, Simon Carmichelt. Moet ik eens aan denken. Sylvia Witteman, die in de uh, Volkskrant uh, schrijft... die begint een beetje een soort Simon Carmicheliaans taalgebruik uh, te bezigen. Uh, dan, dan komt ineens iemand tegen bij een bushalte... Of ze ziet een jong stel en dan denk ik, daar had Carmichael patent op. Doe nou je eigen ding. Toen ze in Amerika zat, kon ze heel erg goed schrijven over die uh, vreemde cultuur. Ja, Simon Carmichael, er is er maar één. Zullen we naar hem gaan luisteren? Samen met uh, Kees Brussen en Ko van Dijk. Hmm. Een vriend van mij, die heeft drie dochtertjes. En het oudste dochtertje, negen jaar, zei laatst aan tafel... Als ik later getrouwd ben, neem ik maar twee kinderen. Die derde laat ik er gewoon niet uit. Ik ben dan wel een beetje dik, maar wat hindert dat? Ik bedoel, zoiets kun je niet verzinnen. Dat kan alleen een kind maar zeggen. En daarom is het schrijven over kinderen, wat ik erg veel gedaan heb, euh, niet zo erg gecompliceerd. Dat is niet zo moeilijk als je maar precies opschrijft wat zo'n kind doet en wat zo'n kind zegt. Kees Brusser gaat u daarvan nu een voorbeeld laten horen, namelijk het verhaal Kommetje. In Breda at ik bij een collega die toen de soep in de border stond een damesachtige vrouw en een zo goed als nieuw zoontje uit het donkere achterhuis tevoorschijn toverde. De vrouw zat met een starre glimlach te hopen... dat haar echtgenoot het messenleggertje niet zou optelen onder de uitroep. Wat is dat nou voor een ding? En de kleine jongen muisde aan de periferie van zijn voedsel... en keek mij zo nauw en dan aan of ik een interessant voorwerp was... waarvan hij het bestaan nooit had bevroed. Ter het gesprek met de gast hier liep over toekomstdromen der jeugd... vroeg ik om het ijs een beetje te breken in een zwijgpauze aan het ventje. En... Wat wil jij later worden? Hij schokte er een beetje van. Hij stelde zich snel en zei toen op een let maar niet op mij toon... Oh, ik word mevrouw, net als mami. En hij voegde er een aanhankelijke blik in de richting van zijn moeder aan toe. Ah, malle jongen, zei ze in een tammer tussen vreugde en schaamte. En tot mij, eet u toch nog wat? Nee, nee, dank u zeer mevrouw, het is heerlijk, maar ik heb echt genoeg. Zij gaf echter geen kamp zodat het een van die uitmelgelende gesprekjes werd die je eigenlijk moest kunnen nummeren. Want dan zou je gewoon vijftien kunnen zeggen en toch beleefd zijn. Ach, kom, riep ze. Zo'n stevige, gezonde man. Ik had toch nog best wat bij. Toe, het staat er toch voor? Nee, nee, nee, nee, werkelijk niet, mevrouw, zeurde ik op mijn beurt. Ik heb echt al heel veel gegeten. Kom, kom, zong ze. Het jongetje dat ons geteem aandachtig had gevolgd werd opeens actief en riep... ja, mamiet is echt waar hoor, hij heeft een heleboel gegeten. En mij kritisch aankijkend voegde hij er aan toe, ook ok veel sla? Ah, oh, malle jongen, zei de moeder weer. En twee keer vlees, riep hij nog haastig. Op dat ogenblik kwam het dienstmeisje binnen en zette voor ieder van ons... een kommetje neer dat een uiterst vloeibaar dessert bleek te bevatten. Toen ik het aan de lippen bracht, zei de jongen op vertrouwelijke, geabuseerde toon... van iemand die een aardige anekdote ophaalt... in dat blauwe kommetje van die meneer heb ik toen gebraakt, hè, Mams. Daar ik proestend lachte in het dessert, blubbelde het voor een goed deel over mijn borst. De gastheer sprong op en wipte weg om een doekje te halen. En nijdig zei de moeder tegen het kind, domme jongen, kijk nu wat je doet. Oh, maar dat doe ik toch niet? antwoordde hij logisch. Dat doet hij, ik heb er alleen maar in gebraakt. Stil, riep de moeder. Ach, je weet toch nog wel, zei hij warm. Ik was toen ineens zo ziek en toen pakte jij dat kommetje. De vader kwam mij reinigen met een doek. En toen we weer aan het eten waren, zei de jongen gezellig. Jij kon zo gauw niks anders vinden, hè, mams? En tot mij, maar het is eruit gewassen, hoor. In een kroeg bij de Nieuwe Dijk kwam een oude man aan mijn tafeltje zitten... en wees met een hevig vibrerende vinger naar mijn pakje sigaretten en zei... Eh, mag ik er heen? Ja, ja, ja. Niet voor niks, hoor. <laughs> voor niks gaat de zon op. Zou het mooi zijn als ik iemand voor niks een sigaret afbedelde... terwijl te te er rondloopt met geld in mijn zak. Money in the pocket. Argent dans la peau. Oh, Duits... Spaans, Portugees, Grieks. Ik heb alle leven en dode taal in mijn broekzak. Klaar. Maar uh, begrijp me goed. Hè? Ik, ik ben een man uit daar, en uh, als, als, als ik aan één ding de schulft heb... Hè? dan is dat kwaadspreken. kwaad spreken. Ja. Want hoe zijn de mensen, beste man? <laughs> hier. U, u, u zal Hendricks heten. Nou ja, ik, ik noem maar wat, nietwaar. Laat me aannemen dat u Hendricks heet. Nietwaar. U zit hier beschaafd. En, en, en morgen zeggen de mensen... Heb jij Hendricks gezien je gisteren, hè? Ja, maar zo zijn ze, hè. Daar, daar ga je de diepte in, hoor. Ja. Maar ze trekken dat kraagje alleen maar naar beneden en nooit naar boven. Let op mijn woorden. V -v -v Vroeger jaren, ik ben al tachtig. Ik doe nog enkele commissies. Maar verder rustig. hè. Als, als, als u verstand hebt van techniek, hè, dan heb ik een fraaie passendoos voor u te koop voor een prijsje waar u ons zult glimlachen. Maar, dat is een ander stuk, hè. Klaar. V vroeger jaren, zei ik, hè, toen ik nog een, een jongen was die van wanten wist, hè, zei, zei, zat ik in grote zaken. Klaar. Bedond het, het allemaal nu maar. Maar ik, ik, ik was een persoonlijkheid waar als een god tegenop gekeken werd. Ja. Ik zeg dus, hè, vroeger, hè, toen, toen bitterde ik in de Kalverstraat met een ploegje, allemaal mensen van, van grote betekenis, v veel bouwers, een advocaat. Enfin, ik ik het daar, daar he, de borrel kost een, kost een dubbeltje, wat gelijk staat aan 10 cent. Nietwaar? En als ik tegen half 7 liep, omdat om je gesprekken had, he, nietwaar, nietwaar? He, gezelligheid, die, die nou niet meer bestaat, he, dan zei de kelder, uh, <laughs> ik zie het al, de heren bl blijven overwinteren. Ja. En dan werden er 7, 8 diners besteld, klaar. Ja. Ja, we, we, we, we, we aten ze op ook, hè, later. Ja. Het mag tegen lopen hebben, maar... Ach, nog, nog, nog ging hem tafel, hoor. Klaar. Ja. ja maar wat ik zeg wel, hè. Ik, ik bracht daar eens een man mee, hè. Een, een, een Groninger, ja, ja, ja. En die man geeft ze het hè. En eindelijk moet die man weg, nu naar de trein. Wat, wat, zeg. Wat denk je dat ze zeggen? Ze zeggen een joviaal per maar wat doet hij? Wat verdient hij? Begrijp je, beste man? Daar kan ik me nou zo zo glooiend gl gl gl om maken, hè? Wat, wat kan mij nou schelen? Wat hij me doet of wat hij verdient? Ik heb jaren kaart met mensen... waarvan ik alleen maar weet dat ze Piet of Jan heeten. Ja. V voor mij was dat genoeg. Want, want, want wat weet ik ervan? Niet waar? U, ja. ja. ja, ja. u, u, bijvoorbeeld, niet waar? I I als, als ik... Als ik nou eens u eens neem, nietwaar? U zal op, op, u zal op een kantoor werken, nietwaar? nietwaar? Ja. Of, of, of, of op een bankgebouw, nietwaar? Ja. Of, of, of misschien handelt u in iets. Wat maar, maar, maar, maar doet het er nietwaar? Voor mijn part loopt u met een aap langs de deuren, dat is toch uw zaak? <laughs> ja, u, u, kunt, u kunt ook een huisschilder wezen, hè? Ja, ja, nietwaar? Ja. Of, of, of een aannemer, alhoewel. Ja, u daar met permissie niet helemaal postuur voor heeft, hè. Nee. Maar, maar ik doe er toch niks. Ik zal het u niet vragen. Ik zit hier met u als mens tegen mens. Ik heb, ik heb een sigaret voor u gebruikt. Het geld zit in mijn zak. Ik kan het zo betalen, recht door zee. Ik hou er niet van dat ze laten zeggen, die oude man, die oude man die, die bedelt de mensen sigaretten af. Mijn moeder was een zeefse. Ik heb geleerd mijn hoofd hoog te dragen. En daar ben ik blij om, ja. Maar goed, maar goed, ja, misschien werkt u in een cafébedrijf, ja. of, of vervult u een functie bij de levensverzekering. Het ja. kan mij niet schelen. Ik, ik zal het u nooit vragen. Want hoe gaat het? Ja. U, u zult zeggen, ik doe dit of, of dat. Omstanders horen dat. Wat krijg je dan? Roddelen, juist. Ja, Zo ga je de goot in, beste man. Ja, ja, ja. Wie heeft een eerbied voor een mens? Laat maar niet lachen. Ze halen alles neer. Nee, nee, nee. Hier, neem, neem mij nou, bijvoorbeeld, nietwaar. Ik, ik zit hier beschaafd met u te niet nietwaar. Maar, maar wie weet zijn er al mensen die zeggen dat, dat ik beschonken ben. Ja, hoor. Beschonken? Hey, ben ik beschonken? Hij wendde zich tot een bejaarde man van de tapkast... Die schudde het grijze hoofd en zei tegen me, nou nee hoor meneer, hij is gewoon een zenuwleier. Oh, hoe een uh, tekst van de hand van Simon Carmiggelt en een acteur, Ko van Dijk... een buitengewoon gelukkig huwelijk met elkaar uh, kunnen aangaan. Dat bleek uit het verhaal Man van uh, Simon Carmiggelt. Volgende week is hij er weer met een ander verhaal. Iets heel anders nu. Deze winter zal ze uitglijden. Op een dag zal het glad zijn. Moeder gaat het hondje uitlaten. Ze breekt haar heup. Ze moet naar een ziekenhuis. Nou, ik citeer hier F. Starik. In uh, november van het vorig jaar begon hij de belevenissen... van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden... beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder... precies zoals hij al voorvoelde voelde, na haar val in het ziekenhuis beland... en vervolgens in een verzorgingshuis wordt opgenomen. Maar zover is het nog niet. Ze is nog steeds thuis. Starik is al wel op zoek.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 like a, like a, a start de donderdag nadat de auto is gezien. Met behulp van de startkabels uit de auto van mijn lief is opgestart. De proefrit is gemaakt. Een prijs is afgesproken en de auto goedgekeurd. Reis ik opnieuw met Dirk Hans en is dat je vriendin of is het je vrouw naar mijn moeder. Deze keer gaan we de auto meenemen. Gelukkig is de thuishulp er vandaag. Ze heeft de papieren klaargelegd. Moeder voorbereid op wat er komen gaat. Dus jullie komen mijn auto ophalen. Wat is er dan met mijn auto, wil ze weten? Deze keer heb ik de startkabels uit de kamer van mijn zoon in mijn tas gedaan. Hij kreeg de startkabels van mijn lief cadeau... toen hij zijn eerste auto kocht. En daarin mag een setje startkabels niet ontbreken, vindt mijn lief. Die auto staat nu ergens diep in Nieuw-West... maar de startkabels heeft hij op zijn kamer gelegd. Nu draag ik de startkabels in mijn tas, mocht de auto niet willen starten. Later die middag zal ik een voordracht houden... met een set startkabels in mijn tas. Klok. In feite is dit de moeilijkste periode, zegt iemand. Ze moet hier even door. Straks wordt het makkelijker. We wachten het moment dat ze vergeet dat je in paniek moet raken... over het feit dat je dat allemaal niet meer weet. Nu kijkt ze voortdurend in haar agenda... controleert aan de hand van de wandklok... die met aanduidelijkheid niets te wensen overlatend informatie geeft... over hoe laat het is, welke dag vandaag, de datum, zelfs het jaar... wat er te gebeuren staat. Zelfs wat er op het moment zelf gebeurt dan ziet ze onze namen staan en constateert ze dat het klopt... dat in haar agenda staat dat wij op bezoek komen... en verdomd, daar zitten we nu. Nu wil ze nog vertellen wanneer we terugkomen. Als dat is genoteerd, klopt het weer niet. Tussen de klok en de agenda gaat iets mis. Daar zitten we alvast. Al was het over twee weken en niet nu. Sometimes. Like a motherless child, long way from home, alone. Ach ja, is dat je vriendin of is het je vrouw? Dat is toch van een zekere schoonheid. Een paar woorden die kunnen een hele wereld blootleggen. Uh, dat was uh, F. Starik, Moeder Doen. Uh, is iedere maandag en vrijdag terug te lezen in uh, Dagblad Trouw. Nou, we zitten in uh, de laatste fase van uh, deze wonderlijke nacht van het goede leven van de Karo. Uh, ja, het is weer zover, hè? Hij hey, is er, muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de SPAM... dat is de stichting ter promotie van de achtergrondmuziek. Uh, Hij hey, is er, Rex. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Niemand. Ja, we blijven het heel dicht bij jouw ouderlijk huis, wederom. Vorige week ook al. Um, over wie gaan we het hebben? We hebben trouwens veel reacties gehad hè, op Ad van den Hoed. Ja, nou, geweldig hè? Ja, dat is ongelooflijk leuk. Dat, je dat, dat is precies nou wat, ik zo, wat, wat mijn hartje vervult van eigenlijk, liefde voor de muziek. Omdat je dan uh, zo iemand eventjes uit de vergetelheid trekt. Ja. En dan, uh, ja, dan krijg je enorme bijval. En, wa en wat ik zo leuk vind, mensen die e-mailen niet... en ze twitteren niet naar uh, Rex naar nee. van Beuningen. Nee, Stuur, ze sturen een answerkaart. Ze sturen een answerkaart. dat doet mij goed. En dat doet jou ook goed. hè? Want jij moet die postzakken openmaken. En, uh, en ze selecteren, toch? Je hebt een van de Salvera's gekend, hè? Ja, ik heb ze allebei. Ik, maar één heel goed, ja. Dat is, je kijkt naar mij op een bepaalde manier. Ik, ik kijk snacks. Ja. ja, maar ik ga er niet op in. Nee, want uh, anders, uh, ja, dan. Eén uh... nou, Salvera kende jij beter dan je... menig ander. En als je één Salvera kent? Ken je ze allemaal. Nou, nou uh, goed, maar, de Salvera's. Dus, de Salvera's. Eh. Uh, een geweldige hits hebben die je natuurlijk gehad. Groot geworden met de postkoets. Ver over Belgendal. Klonk er het hoge schal. Steeds als een blij signaal. Voor allemaal. Schitterende. Dat is Nederlandse cultuurgeschiedenis. En natuurlijk twee rebruine ogen. Die keken de ja gedaan. Inderdaad. Ook zo'n kanje van een nummer. En uh, nou goed, ik heb al, al het uh, repertoire van de, van de Silvera's in huis. Maar ik neem af en toe wat mee. En ik wil eigenlijk even vandaag laten, laten horen aan de lieve luisteraars. Dat ze ook een woordje over de grens spraken. Ga weg. Ja, kijk. En dat wil ik illustreren met Kusme, Hanni, Hanni, Kusme. En over dat nummer heb je iets heel ah, bijzonders ja, te ja. melden. Dat, uh, we, we, we, we geven niet alles tegelijk weg, hè, Jan? Nee. Dan. Uh, daar komt ie? Ja, oh, hallo. Ja. Oh ja, even het beginnetje zoeken. Je, ja, ja even Moeilijk is dat altijd. Hè? Ja. ja, heb ja. je hem? Oh. Oh. Ja. ja, dit is leuk. Kijk, die bron dat bronstige stemgeluid, ik hou het nog even spannend. Is het is een hele bijzondere man, hè. Ja. Maar dit is alweer zo vanuit het hart zo vrolijk liedje gemaakt, eigenlijk. Hè? Ja. Omdat, uh, ja, dat is wel een beetje Limburgs, moet ik zeggen. Ja. Want daar is het leven goed en... Uh... Moet ik even, moet ik even... Ja. Moet... ik ben natuurlijk aan het opletten als die bronstige meneer weer uh, langskomt, hè. Ja, komt hij? Ja. Uh. Wie was dat? John de Mol Senior. Geweg. Ja, ongelooflijk. En de percussie werd door John de Mol Junior gespeeld. Die theelepel? Dat zijn, kijk, dat zijn dingen die moet je weten. Even, even, even luisteren. Oh, ja. Nee, nee, nee. Schitterende. Percussionist, eigenlijk, hè? maar die had, dat brons gestempeld ze, ze wilden iets extra's toevoegen aan dat nummer. Hè? Hebben ze John erbij gesleept later John? eigenlijk? Ja, en ja, John zat op de knop en die zei. Nou, weet je wel, ik, ik, ik, ik doe wel iets leuks erbij. Kijk, de komt hij weer. Geweldig. Ja, dat is John de Mol Senior en daar zijn we hem eeuwig dankbaar voor. Nou, geef dit nummer toch een extra dimensie. Ja. hoewel die Salvera's mogen er ook wezen. Die wisten echt van, van helemaal niks, wisten ze nog wat te maken, toch? Inderdaad, ze, ze pakte elk nummer op en er, werd een, met een, er was een reeks van iets, hè, die tijd. En uh, ik vind het wel leuk om dan die tijd weer terug te halen. Hè? Wat waren de sterkste punten van de Salvera's eigenlijk? Nou, laten we even wel wezen, er waren een stoten van weven. Dus een Schetterende vrouw, vrouwspersonen eigenlijk, maar een keeltjes ook. Maar, kijk, daar gaan we weer. We nog. Dat hebben wij niet vaak dat we stilvallen. Hè? Nee, nee, we vallen af en toe even stil. Maar dat is ook goed, want anders paard je toch door die plaat heen. hè? komt Daar komt, komt John, ja. komt -ie. Ja, daar komt hij weer. Dat doet hij ook goed, hè. Top. Maar dat kan door die salveerdas, dat hij dat zo goed deed. Dat was die, die wisselwerking tussen die mensen in de studio. Ja. ja. Dus uh, hij is bijna klaar. Nou, ik zeg tot volgende week, Lex. En Jan, tot volgende week en bedankt weer. Bedankt voor de self -weerlaars. Ik heb echt genoten weer, weet je dat. Dat snap ik. een beetje uh, een Santana-kloon heb ik het al altijd gevonden. Osibisa en Music for Gang Gang. Wel een aardig uh, deuntje. Want hoor ik net van uh, Lees van Scherpenzeel... die dit programma regisseert. Veertien uh, dagen geleden was uh, Osibisa uh, in Nederland. Uh, te Rotterdam, traden zij op. En zij wilden ze graag interviewen. Maar dat kon niet. En waarom niet? Nou, ze zijn wat moeilijk bij elkaar te houden. Dat vind ik zo'n mooi antwoord. Ze zijn wat moeilijk bij elkaar te houden. Wat wilden ze dan doen? Zullen we het houden op shoppen in Rotterdam, een beetje winkelen... een beetje leuke dingen doen. Uh, ik vind het ook wel wat hebben, hoor, dat je zegt... Ja, ik ga lekker winkelen, ik ga daar een beetje voor de zoveelste keer uitleggen... wat we bedoelen met onze muziek. Hoewel Liz natuurlijk dat soort vragen helemaal niet stelt. Die wil, uh, die wil hun beweegredenen weten. Die wil weten waar die muziek vandaan komt en waar het naartoe gaat. En... Maar het heeft allemaal niet zo uh, mogen zijn. Dit was... Uh, de Nacht van het Goede Leven zonder Adeline van Lier. Uh, ik vind dat het nu echt tijd is om haar te bevrienden op, uh, op Facebook. Doe dat nou eens. Uh, mailen kan ook naar het Goede met op en aanmerkingen het Goede Leven. Uh, dan is er een website www.adelinevanlier.nl. Daar is alles uh, terug te lezen over de uitzending. Ook de playlists zijn daar uh, te bezichtigen. Terugluisteren uh, kan ook. Uh, dat gaat via de podcasts in uh, iTunes. Kortom, er is werk aan de winkel uh, voor jullie... Om het, allemaal, uh, om het allemaal bij te houden. Uh, vannacht werd uh, de techniek verzorgd door Max Rozenbeek. Uh, en uh, zoals gezegd, uh, Lis Scherpenzeil. Die, uh, die regisseerde en organiseerde en improviseerde. Want dat was vannacht wel een beetje nodig... omdat uh, zo... Ja, plotseling ineens uh, Adeline uh, hier niet kon uh, verschijnen. Nogmaals, ik hoop dat ze hier uh, volgende week weer is. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Een fijne dag en uh, hartelijk dank voor uw aandacht. Tot een volgende keer. Dat komt wel plechtig. Dus, Wat water in de wijnen, schenk nog eens een biertje... Gun de ridders van de pijn, nog eens een pleziertje... Zet de meisjes op een rijtje, lok de paard eruit zijn pijtje... KRO. Nou, kom jongens, kom, kom even aan tafel. Neem je eens mee, Tim, want dat is, uh, dat is een, een mooi. Een, hij ziet er eigenlijk een beetje lullig uit, een beetje ja. oud, viezig. Beetje vies, hè? Ja. Hoe kom je eraan? Een bouwplaats gekocht van de week. Maar is dat niet raar? Op Marktplaats je gitaar kopen? Nee. Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.